We gaan het hebben over valse vorm van aanbidding. Waar komt dit vandaan? Het is zo alledaags, het is zo gewoon. Maar was dat werkelijk zo in de dagen van Israël? Was het zo, was het zo in de dagen van Adam en Eva? Hoe was het in de dagen toen en hoe is het in deze tijd gekomen... In Hosea 4, vers 10 en 14 staat het volgende. Het volk Israël keerde zich van de Heer af. Ze dienden afgoden en er heerste onrecht in het land. De profeet Hosea spreekt hier over valse vorm van aanbidding. En Ezekiel spreekt hier in 16, hoofdstuk 16, van 26 tot 34... over geestelijke en spirituele overspel... Zo vaak hebben de profeten het volk van Israël gewaarschuwd. Ga terug naar de oorsprong. Ga terug naar je roots. Ga terug zoals God het wilt dat je hem zult aanbidden. We kennen het verhaal wel toen ze de gouden kalf gingen maken. Het volk van Israël was ongeduldig. Mozes zat op de berg. En God had op dat moment het verbond gesloten met het volk van Israël. En dat de, de tien woorden geopenbaard. En daar wacht het volk van Israël in ongeduld. En ze konden dat niet meer opbrengen. Wanneer een mens vatbaar is. Zijn immuunsysteem zo laag is. Dan ben je gevoelig voor allerlei dingen uit het verleden. Het beïnvloedt je. En toen zeiden ze, laten we een gouden kalf aanbidden. En ze moesten daar goud verzamelen. En ze rukten hun gouden oorringen af... en brachten die naar Aaron. Zo begon het weer, de opstand. Ze zijn, ze zijn net met de reïntegratieprogramma bezig daar in de woestijn, of de inburgeringsprogramma, wat je tegenwoordig noemt. God was bezig het volk te onderwijzen. En opeens vielen ze weer terug naar hun afgoden. Nou, je moet, als je dat leest, dan moet je heel wat gouden ooringen hebben om een gouden kalf te kunnen maken, dacht ik bij mezelf. We kennen dat verhaal. Toen Mozes en Jozua van de berg af... Daalden, Hoorden zij een ruid, luid rumoer. Men was weer aan het feesten. Er was een houseparty bezig, zou je kunnen zeggen, vandaag de dag. Mozes werd boos. We kennen dat verhaal. <kijkt> Hij is meet met de tien geboden. Gouden kalf werd vernietigd. Ze moesten dat smelten en vermalen en moesten dat drinken. Terstond werden 3000 man gedood. Maar ja, tel daarbij nog de mannen en vrouwen erbij en kinderen, dan, dan kom je aan het misschien aan het vijfvoudige. God laat zich niet spotten. Valse vorm van aanbidding in het oude heidendom. 400 jaar leefden zij daar in ballingschap in Egypte. Ze waren getrouwd met andere slaven en slavinnen. Ze hadden hun gewoonten overgenomen. Zouden hun afgoden overgenomen. Wat zegt het woord van God? Wel nu vrees de Heer en dient hem oprecht en getrouw. Doe weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde der rivier en in Egypte. En dient de Heere. Maar indien het kwaad is in uw ogen de Heer te dienen, kies dan heden. Wie gij dienen zult. Of de goden die uw vaderen aan de overzijde der rivier gediend hebben. Of de goden der ammonieten in wier land gij woont. Maar Joshua zegt hier, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Doe weg die goden. Ja, we hebben geen goden in onze kerk. We hebben geen afgoden in onze omgeving, zeggen we dan. Maar pas op. Was zo, wat, het, wat zegt het woord van God hier? Lang geleden heeft het volk van Israël deze waarschuwing de wind ingeslagen. Valse vorm van aanbidding. Ik weet niet of jullie het boek kennen, de Two Bibles van David Hislop. Dus tegenwoordig kan je alles lezen op de internet. Dan kan je heel veel lezen waar al die symbolieken vandaan komt. Al dat mis uit de kerk, al, dat, al die vormendiensten komt allemaal uit. ...uit het zonnekultus van Babylon. Het heeft allemaal met, met de zonneaanbidding te maken. De houding, zwaaien. Het komt oorspronkelijk daar vandaan, de valse vormaanbidding. De mitras, godsdienst, misschien heb je daar wel eens van gehoord. De zonnekultus. We kennen het verhaal wel van Sadrach, Mezich en Abednego... ...die voor het gouden beeld moesten staan... Op, op, op bevel van het geluid van muziek, horen, fluits. Er werd een groot feest, een carnavalsfeest gevierd om dat gouden beeld te aanbidden. Om de feesten te kunnen begrijpen in de Bijbel, die heidense feesten, kunnen we heel dichtbij kijken naar wat we tegenwoordig carnaval vieren. Dat zijn baggenale feesten. Feesten ter ere van de God Bacchus, de God van de wijn. Er wordt de godin, de astarte aanbeden, de godin met de vele borsten. De vruchtbaarheidsrituelen werden daar gedaan. Zo ging dat in de oude dagen. En de Heer zegt, doe dan uw goden weg, uw afgoden weg. En ze stonden daar voor een keus. Maar zij weigeren het gouden beeld te aanbidden. Valse vorm van aanbidding. Het kwam uit het oude Babylon. Het kwam in het Rooms-Katholijke Kerk terecht, in het Romeinse Rijk. Dus we zien dat in de geschiedenis, de tijd van de Ammonieten, de tijd van de Persjes, de tijd, iedere keer namens de goden van de vorige rijken over, maar dan in een andere benaming. Het is net als de reclame van Bounty. Hè? Hm. Hoe noem je dat? Een Hollandse lekkernij in een tropische verpakking? Of een uh, tropische lekkernij in een verpakking? Weet je, van... Uh, het was zo, zo fijn verpakt in onze tijd... dat je op het laatst niet meer het verschil ziet. Van waar ben je mee bezig? Syncretisme betekent... vermenging van vele afgodendienst dienst in onze samenleving. Of samensmelten van twee of meer religies... tot één nieuwe religie, tot nieuwe vormen van religie... En dit is een van de agendapunten van de Illuminati, waar ik een paar maanden geleden heel kort over gesproken heb. Maar gaat het, stap voor stap gaan we dat opbouwen, want anders kunt u dat niet verwerken. Dus vermenging van afgodendienst in onze samenleving of samensmelten van twee meer of meer religies. En daar hadden ook de eerste apostelen ook moeite mee toen onder het regime van Rome. Ja, zoals uh, wij kennen de, deze beelden van hekserij. Ja, dat, dat, hoe dat allemaal in onze samenleving uh, uh, gewoon heel normaal is. Uh, iedereen kent die films wel van Harry Potter. Of, uh, we zien dat allemaal op de internet, op de televisie. De hele media-industrie draait alleen, alleen maar hierom. Reincarnatie. Ja, de ene leugen wat was gezegd... wat Satan zei tegen uh, Eva van... ja. Eet maar van die vrucht, want je zult als God gelijk zijn. Dat is de basis van de het, het spiritisme. Het basis van leven na de dood. Basis van de reïncarnatie. Basis van de New Age beweging. Het hinduisme. Maar het, het is in de loop der 6000 jaar heel gewoon geworden in onze samenleving. Oké. Okay. We hebben de pantheïsme. Betekent overal in de natuur is God, in de bloem, in de vaas, in de boom, alles is God. En, en we, we zien hier de aanbidding van uh, natuur, goden van de maan, zon en sterren. Het komt allemaal terug, maar dan in een hele moderne verpakking. Het komt van het woord, pan komt van het woord, uh, alles en theos is God, pantheïsme. Uh, we kennen deze beelden ook van het druïden. Aanbidden van de zon, maan en sterren. Het komt heel langzaam sluipend in, ons, in onze samenleving. En toch zegt het woord van God hiervan. Blaas de ramshoren op de Sion. We moeten de mensen waarschuwen voor het gevaar dat ons binnensluipen. Laat alle inwoners van het land beven van ontzetting. Niet beven van blijdschap. Nee, beven van verbazing. Er is gevaar. In Lucas staat toch ook van... als wanneer deze dingen om je heen ziet gebeuren... richt je ogen omhoog... want je verlossing is nabij. Vermenging van vele afgodendienst in onze samenleving of samensmelten... van twee of meer religies tot één nieuwe religie... Het nieuwe vormen van een godsdienst, nieuwe religie, nieuwe godsdienst. We hadden dit al eerder besproken, want we gaan in een andere serie heel diep hierop ingaan. De, de laatste agenda van de Illuminati. De vernietiging van alle religie. Het is net als het paard van Troje: hè? Ze, ze, ze brengen het paard, het vijand binnen en zo werd de vijand vernietigd. En zo is Satan heel hard bezig om binnen de kerk te infiltreren en daar maakt hij gebruik van allerlei geheime organisaties en ze creëren nieuwe godsdiensten, nieuwe kerken nieuwe ideeën wij noemen dat management kerken wij noemen dat entertainment kerken kerken en het is allemaal hun laatste agenda die ze aan het uitvoeren zijn schrik niet van deze beelden hoor, want we gaan gewoon kijken waar die oorsprong vandaan komt. We hebben al in het begin gezien dat vuur uit de hemel. Hè? Wat betekent dat in het oude heidendom. Het heeft allemaal te maken met de zonnecultus. Je kan dat lezen in de toe Babylon's van Alexander Hislop. Vuuraanbidding in de tijd van Nimrod. Toen kwam het in de jaren zeventig in, in ons vasteland, al die hippiesbeweging. En we zien daar precies hetzelfde wat we vandaag de dag zien in heel veel kerken. En, en ze hebben de vrije zijn bekend omdat zij de, de, de, de islam hebben opgericht. En ook daar de oude gebruiker van Babylon, kom je daar weer tegen. En zo sluipt het allemaal binnen. Wij denken allemaal dat dit een groet is van de fascisme, van, van Hitler. Het komt allemaal uit Babylon vandaan. Kijk, deze meneer daarnaast, die doet ook de hard mee. Weet je? Maar vandaag de dag is fascisme heel erg populair in Europa. Het is alleen maar, kijk, vroeger had je criminaliteit, heb je zeg maar achter de schermen. Maar tegenwoordig noemen wij dat witte woorden criminaliteit. Het wordt allemaal in bedekte vormen gedaan. En zo komt het steeds meer, steeds meer binnen. En wij denken, ach, dat is toch gewoon niks aan de hand. Maar we moeten teruggaan naar het woord van God. Hoe was het in de tijd van Israël? Kijk, dit heeft met de zonnekultus te maken. Ik ben zelf uh, ja, niet grootgebracht, maar ik heb heel veel jaren mee bezig gehouden met filosofie uit het oude China. Pas zes jaar was ik getraind in die wereld van de yin en de yang. Ik was getraind in al die Oosterse gevechtstechnieken. Wij moesten altijd uh, voor de zon mediteren. Zoals die mensen hier staan. En, en je ziet ook tegenwoordig heel veel jongeren op de televisies hetzelfde, hetzelfde doen. Als ze muziek, als ze hun, hun, hun populaire artiesten komen zingen, dan zie je hun precies hetzelfde symbool doen. Het symbool van de yin en de yang. De zonnecultus, weet je. Dan gaat die een of andere beroemde zanger, die gaat daar optreden. En gaan ze allemaal zo doen, weet je wel. En zag ik tegen de ouders, weet je wat het betekent? Maar niemand weet het. Het heeft te maken met de zonnecultus. Het is de yin en de yang. Het in balans brengen van je energiebanen. Dat je weer in trance kan komen. Ik wil daar niet te veel diep op ingaan over mijn verleden. Maar ik heb er heel veel verdriet van om daarover te praten. Maar ik heb daar heel veel van geleerd. Ik kon... ...werkelijk bovennatuurlijke dingen doen vroeger. Ik was dingen in staat... ...wat normaliter een mens niet kon doen. Maar ik dank God dat ik daarvan ben bevrijd. Waardoor ik weer anderen daarover kan vertellen... ...van het is gevaarlijk. Ik zal nooit... ...ik, zal nooit, ik heb ook altijd tegen mijn kinderen gezegd... Ik, heb, ...ik zal dat nooit aan mijn kinderen leren... ...over die technieken. He, want uh, ja, iedereen is kwetsbaar in, in de samenleving... ...want het is zo gemakkelijk om... Die technieken te leren dat ze weerbaar kunnen zijn of als ze worden aangevallen of uh, als er iemand hen wil aanranden ofzo. Maar ik heb hen dat nooit willen doen. Ik zeg, het is een heel gevaarlijk terrein. Mijn moeder weet een klein beetje daarover af, maar ik heb nooit veel met mijn ouders daarover gesproken. Maar het is een heel gevaarlijk gebied. En zo komt het binnen. Dat oude zonnekultus van vroeger van Babylon komt langzaam binnen in onze samenleving. Maar hij zei tot hen, terecht heeft Jesaja van u, heugelaars, geprofiteerd. Zoals er geschreven staat, dit volk eert mij met hun lippen. Maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs, te vergeefs, eren zij mij. Waarom? Omdat zij leringen leren van geboden die van mensen zijn. Broers en zusters, ik zeg altijd tegen, hem, tegen iedereen. Luister niet naar mijn woorden, maar luister naar wat God ons te zeggen heeft. We moeten teruggaan naar het woord van God. Te vergeefs, eren zij mij. Omdat zij lering leren, die geboden van mensen zijn. Ik sprak ook nog zo net met iemand van... Hoe groter je kennis, hoe groter je verantwoordelijkheid. Hoe meer je weet, hoe meer God op je hart zal benadrukken vertel het aan de mensen en dat ben ik aan het proberen want ook ik heb een verantwoordelijkheid af te dragen tegenover God, waarom heb je gezwegen maar ik wil het zo graag vertellen en soms komt het dat heel pijnlijk over we gaan, we gaan daar verder op in dan heb je een beetje idee waar het vandaan is gekomen wie houdt hier niet van dansen Waar komt het vandaan? Ik kom ook uit het oude Babylon. Ik heb daar nog steeds last van. Als ik uh, oude muziek hoor van de jaren zeventig, dan zaten mijn voeten al weer te dansen. Zeg uh, zeggen mijn kinderen: Hallo papa, kom even terug naar planeet Aarde. Wat ben je nou weer aan het doen? Ja, dan uh, kom al die oude soulmuziek, al die rockmuziek. Weet, uh, weet je, Satan weet precies onze zwakheid. Hij weet, die arie houdt van muziek, weet je wel. Ik, ik heb ook wel eens in een, in een discotheek muziek gedraaid. En ik ben gek op muziek. Maar, ja, dat, dat, zijn, dat zijn dingen, dat moet je eens en voor goed wegdoen. Het ja, is wel natuurlijk om te dansen, muziek. Ja, natuurlijk, een polonaise is niet verkeerd, natuurlijk niet. He, maar, uh, kijk uit dat je niet op een verkeerde terrein begeeft, weet je, want... Uh, En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke dranken. Ja toch? Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Jezus Christus. En toch wees God de meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Ja, wij doen toch alles goed? Wij waren toch God gehoorzaam, zeiden ze in de woestijn. Maar God zegt, dien geen afgoden zoals een deel van hen over wie geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken en hij stond op om te dansen. Laten we geen ontucht plegen zoals een aantal van hen. Want daardoor stieven op één dag 23.000 man. Alleen maar omdat ze gingen dansen. Ja? Ontucht, spirituele geestelijke ontucht. Goden achterna lopen. We gaan terug naar, wat, wat, wat, wat, naar de oorsprong. Dansen in de Bijbel vond gewoonlijk plaats... ...tijdens de viering van militaire overwinningen. Hij bracht hem erheen en zie... ...zij lagen verspreid over de hele streek... ...etende, drinkende en feestvierende... ...wegens heel die grote buit... ...die zij uit het land der Filistijnen... ...en uit het land van Juda geroofd hadden... In onze cultuur, als je naar Indonesië gaat, naar onze kerken of Indonesische gemeenten... zijn we erg voorzichtig met, met, uh, met, met, met dansen. Want in onze cultuur heeft dat te maken met voorouderverering. En ja, daarom, daarom het is ook, zeggen mensen, het is ook cultuurgebonden. Hoe kijk je daar tegenover? Maar voor ons, wij kijken van, ook vanuit onze culturele ooghoek... Van daar moeten we niet, niet, niet bezighouden. We gaan terug naar, naar, naar, naar, de, naar wat zich afspeelde in, in het oude Afrika, het oude heidendom daar. Het was een expressie van spiritualiteit. Het was een connectie tussen de medium en de geestenwereld. En de slaven die brachten dit mee naar, naar, naar Amerika... De geschiedenis vertelt dat de, dat de katholieken, de Jesuiten, die gingen naar Afrika en ze werden daar bekeerd door katholicisme. En ze brachten daar een combinatie van godsdienst, van het oude animisme, voor oude vereering, en het katholicisme. En dat zich, wat we ze tegenwoordig noemen, voodoo. En zo kwam dat door de slaven, werd het naar Amerika gebracht. Maar ook dit is al heel lang ver van tevoren gepland. Dit is een agenda van de Illuminati. Om nieuwe religie te creëren in Amerika. En dat hier naar Europa te brengen. Zo dat alle expressies, het kwam allemaal door die slaven die dat hadden meegenomen. Dat dus was een tijd, in de 18e, 18e eeuw, toen werd het uh, toen verboden. Zelfs die muziek, dat is een heel apart onderwerp over muziek en waar het vandaan komt, de ritme, de, de, de, de, de bas, de, de, hoe dat allemaal zich ontwikkelt in onze, in onze hersenen. Het is niet allemaal in, in, in, in, in vijf minuten gebeurd, broeders en zusters. Het is allemaal in, in, in jaren. Het is al duizenden jaren speelt het zich al af. En het komt langzamer, langzamer binnen het christendom. Gezien de populariteit in de wereld was het te verwachten dat de dans de gemeente zou binnendringen. Vanaf de jaren 80 is dansen opnieuw populair geworden in de jeugdcultuur. We kennen de discorage in de jaren 70... We tegenwoordig spreken tegenwoordig over de house en de hip-hop muziek. Maar ook deze dingen sluipen de kerk binnen. Het is misschien ongelooflijk, maar ik zou, ik, ik zou je een keertje willen rondtoeren... bij al deze kerken om te laten zien wat er zich allemaal afspeelt. En dan ga je dat beter begrijpen, van waar zijn ze nou mee bezig? Wat ook heel populair is, de sacrale dans. Ja? En het heeft heel veel technieken van de New Age. Je zich verheven voelen, je als een god voelen. En dat is wat de, wat de mensen zeggen van syncretisme. Hè? Vermenging van afgodendienst dienst in onze samenleving. Het vormen van een nieuwe religie. En dat is een agenda van de Illuminati die heel lang geleden... In de jaren, ongeveer jaar 1700 al is bedacht. Dus we hebben nu be, bestudeerd van wie doet vuur uit de hemel nederdalen. Waarom zal er vuur uit de hemel nederdalen? Alleen maar om de hele mensheid, de christendom te misleiden. Om het religie te vernietigen. En we hebben gezien dat het in onze samenleving en juist in onze kerken zal nederdalen. En wanneer het zal plaatsvinden, nou, dat is al. Heel lang al bezig, al minstens al 200 jaar al gaande. In alles wat we doen moeten we, de Bijbel zegt, moeten we alles doen ter ere van God. Vorige week kreeg ik ook die opmerking van ja, maar we zijn dat zo gewend en wij willen dit zo doen. Ik zeg ook tegen de mensen, God heeft ons allemaal een eigen keus gegeven. Als u of jij dat graag wilt doen en het is ter ere van God, heb ik daar geen bezwaar mee. Ja, maar begeven niet op een verkeerd terrein, zeg ik. Want het kan de het kan verkeerde richting uitgaan. Ik, wil niet, ik, moet, ik moet duidelijk zijn, ik wil niet zeggen dat het hier gebeurt. Maar het woord van God zegt dat we heel voorzichtig moeten zijn. Want de Bijbel zegt hier: men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Antwoorden Petrus en de apostelen. So, wat verlangt God van ons? God gaf ook uitgebreide instructies over muziekinstrumenten, en daar heb je heel veel Bijbelteksten daarover van hoe Jabes was begonnen met de, met de, de, de snaarinstrumenten. Er werden nooit in het oude Israël nooit slaginstrumenten gebruikt. Het waren trompetten of het waren snaarinstrumenten gebruikt, want al die slaginstrumenten brachten weer het oude ritme weer naar voren. De congas, de percussies de drums, en kijk, de, de, in jouw ruggenmervel lopen ze een bepaalde hypofysen naar je hersenen, waardoor daar je emoties kan, kan uh, beïnvloeden. Ja, want misschien hebben jullie wel gehoord over de backward masking music, waar ze de muziek omdraaien, de teksten, maar dan heb je een heel andere tekst. En Satan is een, is een, is een ingenieus mannetje die was de grootste koorleider daar in de hemel. Hij weet precies hoe hij mensen kunt manipuleren met muziek. En je kijkt maar uh, die jonge luid tegenwoordig. Iedereen loopt met een uh, met een iPod of een, hoe noem je het? Een oorphone. En een, uh, je, als ze achter de computer zitten, het is allemaal muziek, muziek. Badoem, badoem, badoem, badoem, badoem, weet je, van, uh, dan zitten ze weer op een stoel. Ik denk, nou ja, hallo. Even rustig. Maar het is, het is het is, het, is de, de, de, het leefwereld van de jongelui vandaag de dag. Kijk, wij als ouderen kunnen daar misschien daar mee beheersen, maar kinderen tegenwoordig kunnen niet zonder muziek. Al moeten ze een tentamen doen op school of een examen en de koptelefoon moet als kant erop. Dan kunnen ze beter presteren, zeggen ze dan. Nou, kunt u dat voorstellen? Wat een invloed dat heeft. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen... ter ere van hem juichen bij snarenspellen. Oh, dat is een tekst van vorige week nog. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen... ter ere van hem juichen bij snarenspellen. He, dus een, een luid. We hebben dat gezien hier. He, in, twee, in chronieken, dat is een andere bijbeltekst... met trompetten en cymbalen voor de muzikanten. En wat staat er hier? Ter ere van God. En de zonen van Jeroeten stonden bij de poort. Ter begeleiding van de zang ter ere Gods. De Bijbel zegt hier in Psalm 145, vers 21. Mijn mond zal van de lof des Heren spreken. En al wat leeft, zal zijn heilige naam prijzen. Voor altijd en immer. Mijn mond... Zal van de lof des heren spreken. Can we rock the gospel? Ook dit wordt steeds populairder en populairder. Maar God had tegen Joshua gezegd. Van, Doe uw afgoden weg. Doe uw goden weg. Het hele entertainment industrie. Eh, dat beïnvloed wordt door Hollywood. Het is allemaal in handen van de Illuminati. En zij zijn heel slim. En ze, en het, het sluimert langzaam maar in onze kerk iets wat door, door slaven is meegenomen heel lang geleden hè? we praten over de jaren 16, 1700. Maar hoe dat is nou, nou, nou vastgeworteld is in, in, in dat hele entertainment de amusementsindustrie in de filmindustrie dat hele reïncarnatie dat hele leven naar de dood het goddelijke zijn het komt steeds meer, steeds meer naar voren Iedereen kent Britney Spears, een van de grote satan aanbieders Zo heb je heel veel van die artiesten. Tupac, een hele bekende rap-artiest. 75 miljoen van zijn platen werden wereldwijd verkocht. Hij stond onder druk van de Illuminati. En toen ging hij een lied maken, dat heet Illuminati. En hij ging in dat lied, de, de geheimen van de Illuminati, ging die openbaren. Niet lang daarna werd hij vermoord. Twee maanden na zijn dood, zie je dat? Werd zijn album Kilimanati uitgebracht. 663.000 exemplaren. Niet lang daarna was hij dood. Een hele bekende rapper. Misschien heb je nu, Voor de ouderen hebben we daar misschien nooit van gehoord. Of de pillar of the rap gospel. Yeah, possessed, possessed by the Holy Ghost. Zegt deze Praasta masta. Hele bekende rapper. Die zegt dat hij in God gelooft, maar hij gelooft in een andere God. Velen zullen in mijn naam wonder doen, zegt de Heer, maar ik ken u niet. Extravaganza. Dat is een heel bekende, de Hele bekende gospelgroepen. Maar is het wel werkelijk ter ere van God? Luister naar de teksten. Luister goed naar de ritme van de muziek. Luister goed wat ze daar te zeggen hebben. Ze aanbidden andere goden. Wie hebt ooit gehoord van Holy Hip Hop? Oh? Ja toch? Gospel Funk. Kirk Franklin. Wereldberoemd, wereldpopulair. Hele bekende gospelzanger. Maar helaas, hij is lid van de Illuminati. Kijk naar de symbolen die ze gebruiken, Het is allemaal van de, van de Illuminati. Dat doet ze niet voor niets. Wie kent dit lid niet? Nee, jaren zeventig. Jesus Christ Morning Star, de, Of Jesus Christ superstar. I don't know how to love him. Heel veel christenen zongen dit in jeugdgroepen, jeugdbijeenkomsten in de kerk. Het is een ere voor Satan. Niet de eer voor God. Wie heeft het nog nooit gehoord dat lied? Wie heeft het nog nooit gehoord? I don't know how to love him. In deze musical wordt Jezus Christus heel belachelijk gemaakt. Hij werd daar niet uitgebeeld als de verlosser, was de Messias. Maar hij kwam daar als een redder om de mens te redden. Maar op hun manier. En op al hun platen, al hun... Publicaties overal, logo's en symbolen van de Illuminati. Dan weet je al van waar het vandaan komt. Interessant, He? heel lang geleden. Holy hip-hop, dit is er weer iets nieuws. Caribbean Gospel. We hebben Rock Me Jesus, Carleen. Heel bekend uh, zangeres. Nou, u weet wat, uh, ze hebben hier niet over de rock, de rots. Ze hebben een hele of andere rock. Jullie weten waar het, het woord rock and roll vandaan komt of niet? Zo hoef ik het niet uit te leggen. Of, uh, rock while the car is rolling. Dat betekent dat je op de achterbank uh, met je vriendin een nummertje gaat maken. Dat betekent rock and roll. En dan zegt, dat, zegt die zangeres hier, rock me Jesus hier. Ja. Het is belachelijk, hè? Maar mensen denken, oh, it's the rock. Jezus is de rots, weet je wel. Maar ze hebben het over heel andere rots. Luister naar de woorden van de muziek. En, en, en U kunt het via de internet halen, al die, al, die, al die liederen. U kunt het zelf voor uzelf lezen. Ik sta hier niet te fantaseren, want het is, is puur realiteit. Hier, reggae redemption songs. Je hebben reggae gospels. Urban contemporary gospel muziek. Maar het is allemaal een plan een agenda van de Illuminati. We hebben Glory Rock. Versailles Records. een van de grootste producers van gospelmuziek. Is in handen van de Illuminati. Het is een symbool van de Illuminati hier. Ken je deze zangeres? Mary and Mary. Hele bekende gospelzangeres. He? Zij, zij hadden hier een lied geschreven van God in me u en ik we hebben allemaal goddelijke energie we hebben allemaal goddelijke krachten en er wordt uitverkocht al deze platen, iedereen koopt dat hè? het heeft te maken met, met vers 5 van Genesis 3 van gelijk zijn aan God God in me, het goddelijke reïncarnatie zie hoe dat allemaal binnensluipt in onze samenleving in, in, in religie ja, wat zegt de Bijbel? In later tijden zullen mensen afvallen van het geloof. Doordat zij dwaalgeesten en lering van boze geesten volgen. Oh, wie kent deze man niet? Hij was een groot spiritist. Blavatsky, mevrouw Blavatsky. Die mevrouw, dat is een hele bekende medium. Hij heeft al haar boeken, hij hij maakt mooie muziek. Zijn laatste lied was toch uh, He Touch Me. Er was een periode dat hij tot bekering kwam. Een van zijn latere liederen uh, ging hij weer terug naar, naar. Toen was een periode van bekering. Toen kwam hij weer terug. Maar ja, de, de, de Illuminati laat je niet zomaar los. Zijn laatste lied was He Touch Me. En in 1972, vijf jaar later, was Elvis Presley dood. Ja, ik ken die tekst niet. Tijd toe, laten we ons nederwerpen en ons buigen en knielen voor de Heer, onze God, onze Maker. Psalm 95, vers 6. Zo, we hebben het wat in de grote lijnen allemaal al bestudeerd. Hè? Dus valse vormen van aanbidding, bedrieglijke wonderen en genezing, valse leer, syncretisme, vermenging van vele religies en godendom. Hoe dat allemaal binnengeslopen is in onze samenleving, in de kerk, op het bedrijf of waar je dan nou ook komt. Eh, onderzoek het en bestudeer het. We hebben het al over gesproken over valse wonderen en bedriegelijke genezingen. Geconfronteerd worden met ongeneeslijke ziekten. Zorg er meestal wel voor dat je hele leven op zijn kop gezet wordt. Het vooruitzicht op een lang en een gelukkig leven krijgt ineens een andere dimensie. En wat doet de mensen? Ze gaan allemaal naar alternatieve artsen. Duizenden mensen lopen rond met onverklaarbare ziekten, kwalen of andere medische klachten. En in hun wanhoop zoekt men zijn troost bij Alternatieve geneeswijzen, paranormale geneeswijzen, gebedsgenezers. Oh, ze hopen ooit te genezen van een ziekte en kwalen. Men hoopt op wonderen door allerlei magische handelingen. Het zijn te veel om op te noemen: acupunctuur, acupressuur, bioritme. Oh, je kan dat. Zijn er zijn zoveel op te noemen. En dan heb je magnetiseren, en dan heb je energie, dit, energie, dat. Nou, komt geen eind aan. Voetreflexzone. Uh, shihatsu massage alles maar dan ook alles uh, kan je via de ziekenfonds grotendeels vergoed krijgen het is allemaal gebaseerd uit het oude heilendom het is allemaal spiritisme schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus schijnapostelen zijn dat die oneerlijk te werk gaan en zich voordoen als apostelen van Christus geen wonder ook immers Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts We gaan weer verder alle krachten en tekenen en bedriegelijke wonderen nou we zien het misschien vandaag de dag zo gebeuren het in de media staat een bol van die vrouw die ligt daar niet op de grond hè? ze zweeft daar hè? hoe is dat mogelijk hè we gaan in een andere serie wat meer praten over deze, over deze mannen. Benny Hin. We gaan een andere keer vertellen hoe zij weer teruggaan, Mensen weer terug willen brengen naar Rooms-Katholicisme. Er zijn geesten van duivelen die tekenen doen welke uitgaan naar de koning. De gehele wereld om in te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Wees voorzichtig. Wat zegt Jezus in Matthäus 7, vers 21? Als mensen van de dag, vandaag de dag in Jezus' naam wonderen en tekenen doen, op wiens gezag gebeurt dat ding? Niet een ieder die tot mij zegt: Heere, heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijn vader die in de hemelen is? Velen zullen te dagens tot mij zeggen. Heere, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofiteerd. En in Uw naam geesten en boze geesten en duivelen uitgedreven. En in Uw naam vele krachten gedaan. En dan zal Jezus hen openlijk zeggen, ga weg van mij. Ik ken U niet, werkers der wetteloosheid. Begrijpt u? Velen zullen in mijn naam wonderen doen. Je hebt tegenwoordig. Uh... Healing music. Ja. Genezingsmuziek. Anointed healing music from heaven. Ja. Nou, healing glory. Ook dit hele industri industrie is in handen van de vijand. Jezus zeide: Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij, Hij alleen kan ons rust en genezing schenken, die wij in nodig hebben. Maar God zal altijd datgene geven wat hij vindt wat voor jou belangrijk is. Het moet allemaal volgens zijn wil gebeuren. Bestudeer nog maar een keer het leven van Jezus. Hoe hij mensen genast. Hij genast de gebroken harten. Zieken. En zorgt dat die weer kunnen zien. Dat de blinden weer konden zien. Ja, we kennen dat verhaal van die vrouw die de zoon van Jezus aanraakte. En Jezus zegt... uw geloof heeft u behouden. Zie en gebaseerd op haar geloof... heeft zij gehandeld. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Hij stelde helemaal niet allerlei eisen... aan, aan die vrouw van... ja, je moet dit en je moet dat... en je moet de Bijbel kennen... van geen de Openbaring je moet dit... Uw geloof heeft u behouden. God kent alleen de harten van de mensen. Want Jezus zei, zonder mij kan je niets doen. Hij is onze middelaar bij God de Vader. Hij is onze hoge priester die namens ons treedt voor God de Vader. En Jezus zegt, voor waar, voor waar ik zeg u, als Gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. Ik wil heel, heel even hier over hebben. Wij noemen dat contemplatief bidden. Dat noemen we repeterend bidden. Dat is heel erg populair in heel veel evangelische en charismatische kringen. En wanneer jullie bidden... Doe dan niet als de huigelaars die graag in de synagogen op elke straathoek staan te bidden... zodat iedereen ziet van oh, kijk eens hoe vroom ik ben. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden... Trek dan je terug. In je huis sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen zit, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moet je vooral niet uh, het herhalen, zat dat in de tekst. Nooit eindeloos herhalen. Zoals de heiden, die denken dat ze door een overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe en niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Dan kan je nagaan. Nooit eindeloos herhalen. Ik had een een dienst meegemaakt, ook met zo'n Pinksterkerk, was ze wel of ik drie kwartier aan het bidden. Oeh, ik had geen geduld meer, weet je. <laughs> ik denk, nu zijn ze klaar. Op Opeens voel ik een hand op mijn hoofd, ze gingen ze me zegenen, weet je wel, na, na, na mijn, na, naar mijn onderwijzing. Oké, okay, geen omhaal van woorden zoals de heiden dat doen, zei Jezus. Het is net als in het heidendom, hè? meditatief bidden, weet je, herhalen, herhalen. Dat, hoor je, dat, dat zie je steeds meer en, en, en daar moet ook uh, voorzichtig zijn. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft het licht met duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Maar welk deel heeft een ongelovige samen met ongelovigen? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Gelijk God gesproken, ik zal onder hen wonen en wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Maar de uren komt en is, en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de vader zoekt zulke aanbidders. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Wij kennen het verhaal wel van, van Mozes die voor de brandende Braam stuik. Ik wil je alleen maar hier aanhalen van wat, wat God, de ervaring van Mozes hier. Ik ben de God van je vader, God van Abraham, Isaac en Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht. Nee, hij moest zijn sandalen uitdoen, want die stond op heilige grond. En zo is wat God van ons verlangt. Ja, wij moeten onze zonden wegdoen. Onze afholen. Heden indien je zijn stem hoort, verhard je hart dan niet. We kennen het verhaal wel van Michael Jackson. Ik wil daarmee afsluiten met, met Michael Jackson. Hij begon met het lied, ja, een jaar of acht, I'll be there... Ja, ze waren vroeger gospelzangers in de kerkkoor geweest. De Jackson's family. Just call my name, I will be there. Ze zijn allemaal gebaseerd op bijbelteksten. Hoe hij hier staat is ook een bepaald symbool. Hè? Dat hij staat daar niet zomaar. Wij noemen dit de, de stand van de kraai. In de New Age wereld of in de Yin en de Yang hebben we allemaal... Dit soort houding. Die moeten, moeten we allemaal leren. Ja. Dat, dat, dat, dat. ja precies. Het komt allemaal daar vandaan. Ja. Ja. Later schreef hij. Zong uh, die, die, hij dit lied. Hè? Dat ging over. de Toen het volk van Israël. de land binnentrad. Like the river Jordan. I will then say to thee. You are my friend. <coughs> Arriveren hier aan de rivier de Jordaan. Met je broeders en zusters. Zul je mij dragen? Zul je mij daar ondersteunen? Dat was in de latere levensjaren van Michael Jackson. Dus ook wij staan hier aan de oevers van het rivier Jordaan. En als je al zijn liederen allemaal volgt van Michael Jackson, dan zie je overeenkomsten met Elvis Presley. En Elvis Presley die, die, die in handen was van de Illuminati. Die tot bekering kwam. Zoals ik al eerder al zo vaak altijd benadrukt in mijn seminars. Jezus Christus zat altijd centraal in mijn bijbelstudies. De, de, de, de wederkomst. Richt je ogen omhoog. We zien al deze dingen om ons heen gebeuren. Jezus heeft heel veel tekenen in de bijbel genoemd van over zijn wederkomst. We moeten alert zijn. We moeten weer terug naar het woord van God. We moeten weer terug onze relatie weer met God te herstellen en alles weer goed te maken. De Bijbel staat vol met zijn beloften van Jezus zal spoedig wederkomen. Hij begon met het lied I'll be there. En hij eindigde met will you be there. Hij haalt hier een Bijbeltekst aan van Genesis 28 vers 15. Toen Jacob met God worstelde daar. Want God zegt van ik zal je niet gaan. Voor het, ik laat je niet gaan voordat gij mij zegent. Ik zal je helpen en je beschermen overal waar je heen gaat. Ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik laat je niet in de steek. Wat ik beloofd heb, zal ik doen. Ik zal je helpen en je beschermen overal waar je heen gaat. Ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet in de steek laten. Wat ik je beloofd heb, zal ik doen. Ja, wat God heel lang geleden heeft beloofd, is vandaag de dag nog geldig. Toen zong hij dat, dat lied van You Are Not Alone, gebaseerd op deze Bijbeltekst. Je bent nooit alleen. Ja toch? We zijn nooit alleen. God is altijd daar. God is altijd daar wanneer je hem het meest nodig hebt. Sommige mensen zullen zeggen dat Hij zo ver weg is, maar dat is niet zo. Het hangt van onszelf af. Hij spreekt vandaag de dag nog steeds tot een ieder mens. Je bent nooit alleen. Ik zal je brengen naar het land dat ik je beloofd heb. We staan aan de oevers van het beloofde land, broeders en zusters, Zoals hij dat zong in dat lied van de River Jordan. De vervulling van de profetieën in de Bijbel tonen ons dat de wederkomst van Jezus zeer dicht nabij is. Maar wij moeten ons aandacht niet richten op al die crisissen en rampen om ons heen. Want we weten vanuit het woord van God dat deze dingen zullen gebeuren. Wij weten de infiltraties in de kerken. Wij weten allemaal wat er, wat er gaande is. Maar de Bijbel zegt, zit toe, waak en bid. Want gij weet niet wanneer de tijd zal, zal komen. De Heer talmt niet met de belofte. Al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig, jegens u. En dat is de vraag wat heel veel mensen stellen. Hoe lang nog, hier? Waarom duurt het nog zo lang? Maar hij zegt daar, hij is langmoedig omdat hij niet wil dat sommigen verloren zullen gaan. Hij wil dat uw buurman, uw buurvrouw, uw neef, uw tante, allen dat besluit willen nemen om Jezus te volgen. Hij zegt hier ook Johannes 10 vers 16. Andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden. En zij zullen naar mijn stem horen en niemand anders. En dat zal worden één kudde. Eén herder.